We'll <laughs>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 Nu bij Dekamarkt. Blauwe bessen, schaal 300 gram. Nu 1 plus 1 gratis. Find Your Joy met Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familie vakantie begint. Makkelijk gevonden, snel geboekt. Vakant Select. Happy Family Holidays. Is jouw huisdier al verzekerd?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 Het kabinet staat open voor een eventuele missie van de NAVO naar Groenland. Dat zegt defensieminister Brekelmans bij Café Kokkelman. Hij benadrukt dat er nog geen concrete plannen voor zijn. President Trump wil Groenland inlijven bij Amerika... voor wat hij de nationale veiligheid noemt... maar dat zien andere NAVO-landen niet zitten. Zij zien een gezamenlijke missie als een mogelijk compromis. Er wordt opnieuw gedemonstreerd in Iran. De demonstreren zal al bijna twee weken tegen de staat van de economie... en de hoge inflatie. Het zijn de grootste demonstraties in drie jaar... Bij de protesten zijn de afgelopen week al meer dan 50 betogers om het leven gekomen. De Iraanse regering heeft het internet geblokkeerd... en geeft Amerika de schuld van het uit de hand lopen van die protesten. In het noorden van het land is het zulk slecht weer... dat het KNMI code oranje heeft verlengd tot 9 uur ochtends. Er is veel overlast door een combinatie van sneeuw en wind. Sommige wegen zijn helemaal dichtgesneeuwd... en blijven tot morgenochtend dicht. En ook blijven de bussen ochtends binnen. Vanwege de strenge vorst later dit weekend... geldt vanaf morgenavond het koude protocol in het hele land. En er werd er langer over maar voetballer Kenneth Taylor gaat definitief van Ajax... naar de Romeinse club Lazio. Ajax krijgt bijna 17 miljoen euro voor de transfer. Taylor speelde sinds 2020 meer dan 180 wedstrijden... in het eerste elftal van Ajax en werd twee keer landskampioen. Zijn contract bij de Amsterdammers liep nog tot volgend jaar. In het noorden van het land sneeuwt het nog en daar geldt dus code oranje. De minima ligt tussen de 0 en min 5 graden. Alverdag ligt de vorst en het blijft op de meeste plekken droog. En dit was het nieuws op 538... De vrienden van Amstel Live. Deze week ben je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Lucas en Steve. Radio 538. Jojo, no, welkom bij een nieuwe Lucas Steve Radio hier op Radio 538. Ja, het allermooiste feestje van het jaar is weer van start gegaan. In de allergrootste kroeg van Nederland. En dan weet je waarschijnlijk al dat ik daarmee ahoy bedoel en dat ik het over vrienden van Amsterdam Live heb. Ook wij zijn er wel bij dit jaar. Vandaag is de eerste show geweest. En ja, voor de mensen die het nog niet gezien hebben, het wordt weer ongelooflijk dik. Dus uh, hopelijk zien we jou hier ergens de komende 14 edities. Um, ja, verder gaat natuurlijk Lucas Steve Radio gewoon verder met onze selectie aan danceplaten die van. Bent, ons gewend bent. We onze nieuwe remix op Steve Ayoki, een nieuwe Armin van Buren, een nieuwe Mike Williams, een nieuwe Dub Vision, om er maar even een paar te noemen. We gaan beginnen ook met een hele dikke van Thomas Newson en Lofra. Bad Habits. Je hoort het hier in Lucas Steve Radio. Lucas and Steve. Lucas and Steve. Is Lucas Steve Radio. 538. Baby. baby, baby, baby. Vision. En dat maakt hem ook de Artist of the Week meteen. Run is de nieuwste track en ik verwacht dat je dit heel veel kunt gaan terughoren op de festivals over de hele wereld eigenlijk. Dus dit is wel een knalletje. Run van Vision. maakt hem de Artist of the Week. Lucas en Steve Radio. Lucas and Steve Radio, artist of the week. We select a life done, be done, everything done, sound class done, argument done. for my team, turn up every sound run. Yo, we select a life done, be done, everything done, sound class done, argument done. for my team, turn a baby sound run. Yo, we select a life done, be done, everything done, sound class done, argument done. for my team, turn up every sound we run. Yo, we select a life done. Done, everything done Heel blij dat we die toestemming kregen, want wat een uh, sample is dat, hè. Dan duurt tijd voor de Social Request. Ja, en dit is toch moeilijk, hè. Als je de Social Request uh, Switch Disco met Corolova gooit met Empty Skies. Max Tyler met Grease 2000. Ja, en dan ook nog die mega. Collab van Artbot, Rehab, Stylo, Eli en Danny, Fight Machine. Ja, wie dat gaat winnen, nou, dat kan ik je wel vertellen. Dat was de laatste, die mega-collab collab van Artbot en uh, Rehab. Echt een, echt een knallig. En kreeg dan ook echt de meeste stemmen. Met heel veel plezier konden we je de nieuwe social request aan. Dit is Fight Machine, Lucas Steve Radio. You're listening to Lucas and Steve Radio. Lucas and Steve Radio. Being locked, and I got the pulse on freeze. I'ma go hard like a fight me. How'd I stop? Don't play with me. Been locked and I got the pulse on free. I'ma go hard like a fight, me. Let's <laughs> Tomorrow's a new day. Positive mental attitude. Positive mental attitude. En Steve. Hopelijk uh, ben je volgende week weer bij ons. Gewoon weer een nieuwe show. En misschien zien we jou in de tussentijd wel bij Vrienden van Amstel. Uh, de komende dagen nog, uh, nog 13 shows te gaan. De dus stad belooft wel een mooi gekkenhuis te worden als van ouds. Ja, nogmaals dank en uh, tot de volgende. Geniet van je weekend. We spreken elkaar volgende week. Ciao. Oh!